Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Minister Timmermans zegt dat er genoeg wn had lidstaten opgeroepen om geld te storten. En dat heeft veel meer opgeleverd dan verwacht. In Irak zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor moslim ISIS. Ze zitten vast in de bergen, zonder eten en drinken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Timmermans dat de nood van de vluchtelingen in Irak bijzonder hoog is en onmiddellijke aandacht vereist. Nederland steunde daarom het Franse verzoek voor een spoedzitting van de Veiligheidsraad die vanavond plaatsvindt. Parijs wil dat de internationale gemeenschap in actie komt. De bevolking steunt en beschermt. Amerika zou al overwegen de luchtmacht in te zetten. Het ebola-virus lijkt zich verder te verspreiden. Het virus is waarschijnlijk ook opgedoken in Benin, maakte de minister van het land bekend. In een ziekenhuis daar ligt een Nigeriaanse man die waarschijnlijk ebola heeft. De mededeling zorgde direct voor paniek in Benin. Veel inwoners hamsteren voedsel uit angst dat het land straks van de buitenwereld wordt afgesloten. Aan ebola zijn in vier Afrikaanse landen al meer dan 900 mensen overleden. In Sierra Leone en Liberia is de noodtoestand uitgeroepen. De Belgische energieproducent ElectraBel onderzoekt of een personeelslid een kerncentrale heeft gesaboteerd. De kerncentrale in Doel viel dinsdag stil door een lek in een leiding. Een van de turbines raakte daardoor oververhit. ElectraBel heeft aanwijzingen dat een medewerker verantwoordelijk is. Wat voor aanwijzingen dat zijn, zegt het bedrijf niet. De kerncentrale blijft voorlopig dicht. Het weer nog. Het is overal droog en het koelt af naar een graad of 10. Mogelijk is er vannacht dichte mist. Morgen enige tijd zon, maar kan ook een bui vallen. Het wordt een graad of 25. Dit was het en ook. Tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 uur en 12 uur s nachts. Een relaxprogramma gepresenteerd door Charles Duif. snel van start. Welkom luisteraars bij weer twee uur tussen heb en vloed met Genesis Holding on the heart Hold on my heart Genesis en Phil Collins zou later nog uh, veel meer mooie nummers opnemen. En met allerlei solo-projecten die hij daarna heeft, uh, heeft gedaan. Uh, holding on my heart. Prachtig nummer om uh, mee te beginnen. Welkom luisteraars nogmaals bij uh, Tussen App en Vloed. Ik ben uh, tot 12 uur weer bij u met uh, allemaal mooie nummers. En als u uh, op Facebook bent ingelogd... kunt u natuurlijk verzoekjes aanvragen. Even naar Charo Duif. Uh, met Dirk Utrecht, Lange Ei, Dubbel Ferdinand. Dirk Utrecht, Lange Ei, Dubbel Ferdinand. Uh, dan kunt u gewoon mijn berichtje sturen met een verzoeknummer. Nou, wat wilt u nog meer? It don't matter to me. If you really feel that you need some time to be free. Time to go out searching for yourself. Hoping to find.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 It don't matter to me Nou, dat moeten we nou niet zeggen. Hè? In deze akelige tijd, eigenlijk, luisteraars. Angstige tijd, uh, kan ik beter zeggen. Wat is het een uh, rommeltje op de wereld? Nou, ik hoop dat u met uh, lekkere muziek er toch een beetje afstand van kan nemen op dit moment. Friends and lovers. Vrienden en uh, geliefden. Wederom uh, vertolkt door de groep Brad. Dit keer uh, samengezongen. Het eerste nummer dat ik draaide was van uh, David Gates zelf. David Gates is de liedzanger van Brad It Don't Matter To Me. Uh, 1966 toen klonk uh, dit door de speakers van uh, Nederland Luisteraars. Just you know why And I will buy and buy. day day Peter en Gordon, want die hoorde u met True Love Ways. Charles Aznavour, die kent u natuurlijk wel, hè? Nou, er zijn maar weinig mensen op de wereld zelfs die hem niet kennen, die kleine Fransman. Maar Elvis Costello heeft ook een prachtig nummer van Charles Aznavour gezongen. En dat heet dan She, en daar ga ik u van laten genieten. Mooie uitvoering, hoor, dit. She may be the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 Inside a shell Costello met uh, het prachtige nummer She. Iets totaal anders nu, maar dat is ook maar goed ook luisteraars... want veronderstel dat ik steeds dezelfde nummers zou draaien. Dat zou niet zo best zijn, toch? We gaan even naar Veronica. Niet naar de zender, maar uh, een heel andere Veronica. Cornelis Vreeswijk. Veronica, Veronica, waar is je blauwe hoed? Je liefste is gaan zoeken...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 Heerlijke dorp Zandvoort. Nou, mag ik wel dorp zeggen? Misschien moet ik ook wel stad zeggen. Zandvoort, eh, met mijn voeten in de branding en de meeuwen boven op mijn hoofd, luisteraars. Presenteer ik weer met alle plezier voor u het eh, programma Tussen App en Vloed. Luister eens naar Whitney Houston toen ze nog leefde. I, I would only...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 Dat zijn van die uh, kippenvelnummers Whitney Houston. Jammer dat ze uh, helaas uh, ons vroeg is ontvallen. Uh, door alle drugsproblemen heb ik begrepen. Ze is op een gegeven moment uh, overleden op haar bed aangetroffen. Met, uh, met een doodsoorzaak uh, waarvan men toch vermoedt dat dat een, uh, een overdosis aan, uh, aan drugs was. Althans, dat heb ik begrepen luisteraars. U moet me maar corrigeren als ik het fout heb. Rob de Nijs, nou, die heeft ook hele mooie uh, nummers opgenomen. En een van de mooiste liedjes vind ik zelf. Het volgende wat ik nu voor ga draaien. En dat geeft mij tevens de gelegenheid om even een bakje koffie in te schenken. Want het is uh, best wel een lang nummer, duurt ruim vijf minuten. En hij krijgt uh, de prachtige begeleiding van het Orkest. Nu het om haar gaat. Rob de Nijs.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 Nu het om haar gaat, nu haar bed in het donker staat, is het zo dichtbij, brul ik als een leeuw in nood Wat mijn kracht oneindig groot. Voel me sterk.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 Is het wonder op voor haar, want God, ik kan niet zonder haar. voor Rob de Nijs, wat we eigenlijk helemaal niet zo vaak hoor op de radio. Maar eigenlijk een heel mooi nummer vind ik zelf. En het zou eigenlijk veel meer gedraaid moeten worden. Nou, ik draag er in ieder geval een steentje aan bij, luisteraars. De volgende vind ik ook zo mooi: Eric Carmen, all by myself. En hij doet het helemaal zelf. Luister maar. met uh, All By Myself. In de jaren, nou is dat geweest, zijn 70 denk ik... nam uh, Shirley Sveris. en die heeft ook in Zandvoort gewoond trouwens... nam Shirley Sveris het plaatje heel even op. En dat, deze laat er nog eens een keer dunnetjes over... met niemand minder dan uh, Gerard Joling. En uh, dat heb ik voor u meegebracht vanavond...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 en zelfs in diepst van mijn gedachten ben ik zo. Curly ze woonde in Zandvoort en uh, ze zong dit samen met Gerrit Joling. En, en ze heeft het eerst zelf uh, solo opgenomen een aantal jaar geleden alweer. Hard, dit is uh, Gloria Estevan. I don't to lose you. Ik wil jou gewoon niet verliezen. No to face the truth. And I know that the moment is here. no pride I feel I've got nothing to hide So open your eyes I say mm -hmm. heeft ze me helemaal duidelijk gemaakt, Gloria Estevan... dat ze mij niet wil verliezen. To Love Somebody is natuurlijk heel bekend geworden van de B.G.s, maar Michael Bolton heeft daar ook een hele mooie uitvoering van. Daar heb ik voor gekozen vanavond. Nog steeds luistert u naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Tot 12 uur vannacht... I'm Van de Bee Gees. No, no, no. To love somebody. Jij weet somebody. niet weet het niet wat het is om, uh, iemand zo om te zo lief te hebben. Nou, nog een minuutje of negen te gaan. Met het eerste uur van tussen en vloedluisteraars. Ik ben tot twaalf uur overigens bij u. U kunt verzoekjes indienen via Facebook. Gewoon eventjes naar uh, mijn persoontje uh, uh, surfen: Charles, duif, Charles. Dat is de prins van Engeland. En dan duif met DU, langheid, dubbel F. En uh, nou, dan gewoon even een berichtje sturen of een. Uh, ja, een berichtje of een, uh, op de tijdlijn. Er staat ook een uh, aankondiging van het programma. Kunt u ook uh, op reageren? Allemaal goed. The look of love. Nina Simone, die zong dat ook. En dat is een Bird Baggerack-nummer. Eindje Oosterhuis heeft het gezongen. Nou ja, you name it. Die heeft het eigenlijk niet gezongen. Ja, ik. <laughs> maar goed ook. Dat is maar goed ook. <laughs> The love of love is in your eyes. The oh, love you Girl I love you so I love you so nou waarom hou je dan zo van me nou gewoon daarom Every time I'm walking by your side I love you because the future's brighter The door to happiness you open wide No matter what the world I love you because you're you. Ik hou gewoon van jou, omdat je bent zoals je bent. Ik moet er even uit voor reclame, Niels' reclame. Zo, we gaan eruit met een stukje muziek. En dan doen we dan met Fleetwood Mac-luisteraars. En uh, zo dadelijk na 11 uur ben ik weer bij u terug. Met nog een vol uur tussen app en vloed. Tot straks.